Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. In Beverwijk is opnieuw een explosie geweest bij de Poolse supermarkt... die woensdag ook al doelwit was. Rond half vijf vanmorgen was er een luide klap bij winkelcentrum Beverhof. De politie zegt dat de gevel flink is beschadigd... en heeft een groot deel van de omgeving afgezet. De brandweer kreeg een half uur na de explosie een melding over een brandende auto... vlakbij het winkelcentrum... De politie onderzoekt of die iets met de explosie te maken heeft. Het Amerikaanse hoogrechtshof heeft ook de rechtszaak van Texas verworpen... om de verkiezingsoverwinning van Joe Biden in enkele staten terug te draaien. Texas heeft niet aangetoond waarom het zich zou mogen mengen... in de verkiezingsuitslag van andere staten, oordeelden de rechters. President Trump hoopte met deze zaak de winst van Biden ongedaan te maken... zodat hij toch aan de macht kon blijven... Maandag komt het Amerikaanse kiescollege bijeen om beiden officieel te benoemen tot president. De inauguratie is 20 januari. In Oostenrijk heeft het constitutioneel hof een eind gemaakt aan het hoofddoekverbod voor basisschoolkinderen. Volgens het hof is de wet in strijd met de religieuze vrijheid. De wet werd ruim een jaar geleden ingevoerd door de vorige regering... van de rechtspopulistische FPE en conservatieve OV OVP... en was volgens die partijen juist bedoeld tegen de onderdrukking van moslimmeisjes. Maar de rechter ging daar niet in mee. De grenzen van de zorg komen in zicht, zegt het hoofd van de IC van het Amsterdam UMC. Hij maakt zich grote zorgen over de capaciteit van alle IC's in het land... Er zijn bedden genoeg, maar door personeelstekort dreigt de zorg in de knel te komen. Op dit moment zijn in Nederland zo'n duizend IC-bedden bezet... waarvan de helft door coronapatiënten. Het weer, vandaag veel bewolking en ook wat lichte regen. De temperatuur loopt uiteen van 4 graden in het noorden tot 9 in Zeeland. Morgen eerst enkele buien in het noordoosten, maar smiddags geregeld zon. Het wordt dan 6 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Daarna richting Amsterdam tussen en Veen en de Schipholtunnel Een half uur op onthoudt door een ongeluk. Er is maar één rijstrook open. A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. Bijna 10 minuten verdraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid tussen knoopend Meer en Knoopend-Amstel richting Amersfoort. 10 minuten verdraging door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 You'll be okay, you'll see tells me to stop, but my heart goes bam my heart goes I'm a ghost. fm, FM. Kerstfeest. Good. Do it, Dagen je fijne dagen. To dawn, I turn so deep inside. If you ever.